Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uurtje wordt er opnieuw actie gevoerd bij universiteiten in ons land. Vorige week waren er pro-Palestijnse protesten. En vooral bij de UvA in Amsterdam liep het flink uit de hand. De ME werd erbij gehaald, meer dan 100 studenten werden opgepakt. Deze UvA-studenten vindt dat de actievoerders veel te hard zijn aangepakt. Ze noemt de manier waarop de politie en het universiteitsbestuur... hebben opgetreden respectloos en walgelijk. Docenten en medewerkers die er ook zo over denken... doen over een uur een walkout. Ze stoppen met colleges en onderzoek en gaan naar buiten. In Georgië zijn duizenden mensen de straat op gegaan... om te protesteren tegen een omstreden wet. Vandaag stemde een meerderheid van het Georgisch parlement voor die wet waarin staat dat organisaties of onafhankelijke media zich moeten registreren als ze geld uit het buitenland krijgen. Dat zegt correspondent Mitra Nazar. Veel organisaties krijgen geld vanuit bijvoorbeeld de EU en men is zo bezorgd over deze wet, omdat die zo lijkt op een Russische wet tegen buitenlandse agenten die in Rusland wordt ingezet om vrije stemmen de mond te snoeren en NGO's te sluiten. En Georgiërs willen dat absoluut niet voor hun land. Morgen is is er nog een stemming over de wet, maar het lijkt er dus op dat hij er gaat komen. Tegenstanders denken dat er zo steeds minder kritiek op het regime wordt toegestaan. Bij de protesten in Georgië zijn 20 mensen opgepakt. Het eerste slachtoffer uit de beroemde jazzfilms films is overleden. In de openingsscène zie je een vrouw na een feestje op het strand de zee ingaan voor een nachtelijke duik. Tijdens het zwemmen wordt ze aangevallen door een haai. Kuntvrouw Susan Beckleny zat voor de scène vast aan een tuigje. Met touwen werd ze heen en weer en koppie ondergesleurd... om het te laten lijken alsof ze te grazen werd genomen door Jaws. Bijna 50 jaar na haar filmdood is ze nu dus echt overleden. Ze was 77. In het weer nog droog en op veel plekken behoorlijk wat zon. Later vandaag zijn er ook stapelwolken en af en toe pittige buien met veel wind, hagel en onweer. Het wordt max 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin Hart van de ANWW. Flitsmeisters in het flitsen langs de A7 Horensaanstad, hectometerpaal 21,5. A10 Koemplijn Watergaasmeer 4,2. En de A10 Koemplijn De Nieuwe Meer 25,0.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 We hebben eventjes uh, een plaatje ingezet. Even, even hebben we nog geen verbinding met uh, radio uh, Goedemorgen Zandvoort. nu hebben we nog geen verbinding met uh, radio uh, Goedemorgen Zandvoort. En die gaan ervan dus uit dat ze zo op de lijn komen. Dat is uh, onze Anouk met Girl, Girl, Girl. En uh, ja, het is heel jammer, maar op een of andere meer uh, hebben we geen verbinding nu met uh, Goedemorgen Zandvoort in de bibliotheek. Er wordt hard gewerkt om te zorgen dat uh, alles weer uh, in orde komt. En dan gaan wij gewoon uh, door met muziek draaien. En uh, dit was dus uh, net Anouk en dan gaan we nu naar... Joan Osborne with One of Us. Goedemorgen luisteraars, we zijn nog druk bezig met, uh, met verbinding maken met uh, de bibliotheek Zandvoort. Oh, Ik zit uiteraard dus nog in de telefoon te praten. We gaan nog een andere muziekje draaien en we gaan nu draaien it met uh, Sweet Goodbyes. En daar komt hij aan. Twit, twit. I didn't love Dames en heren, goedemorgen, Zandvoort ja. eindelijk online. Ja, is Het is uh, 25 minuten verder, maar uh, ja. ja, Hans... Dat is toch dat is, wat allemaal, hè? Het, he? nee, ja, het, het, het, het lijkt een Europese Songfestival, wat een zo. Ja, alleen ik heb nog niemand voor zijn bek geslagen. Nee, dat is waar. Dus dat, dat scheelt. Ja, dat hoeft <laughs> alleen uh, iemand uit Friesland of zo, he? Iemand ah, uit goed, Friesland. Ik, uh, nee, we gaan het niet over het Songfestival hebben. We, uh, nee, zeker niet. We gaan een programmaatje maken uh, van anderhalf uur zo'n beetje. Ja. Uh, wat gaan we doen? We gaan uh, met Clementine Lenting zo even praten over de... Nieuwe organisatie van alle uh, Welkom, uh, Clementine. Dankjewel. Uh, straks komt Ernst Brokmeijer over uh, de reddingsbrigade die uh, naast zich op zoek is naar vrijwilligers. Uh, daarna, uh, tweede uur, uh, komt Christian Bluis aan het woord over de verbouwing in de krocht, die veel duurder uitvalt dan de bedoeling was. Ja, het, lijkt het, uh, het lijkt de Tweede Kamer dan? Ja, inderdaad. Hadden we het al een keer. Uh, ja. Ja. Carina Veren die gaat uh, uh, over het muziekfestival op het Badhuisplein, wat uh, zomerstraatverstand voor wat al bezig is eigenlijk. En aan het einde van het volgende uur komt ook Erwin Hilbers nog even langs om over de vismaaltijd te praten. Goed, maar we hebben in ieder geval Clementine Lentink in de studio. Nogmaals welkom Clementine, je hebt een lekker koffie op hè? Ja, heerlijke dan, koffie. Je zit natuurlijk ook al bijna een half uur te wachten. Maar ja. nou goed, er is een uh, nieuwe vereniging, oh, het is eigenlijk een hele nieuwe vereniging, uh, Loci Zon voor opgericht. Ja, hebben je, we gedaan. Ja, Kun je kort vertellen wat dat inhoudt? Nou ja, we waren altijd een belangrijke groepering voor logistieverstrekkers, gewoon ja. logisch Zandvoort. Totdat ja. we erv ervaren hebben dat sommige mensen ons bleven zien als particulieren. Ja, ja. ja dan moet je toch heel snel een vereniging oprichten, mm -hmm. want als vereniging... Ben je met elkaar, kan je ja, beter goed, naar buiten treden. We waren eigenlijk al uh, aanspreekpunt voor de gemeente ook. hè? We waren aanspreekpunt voor de gemeente, ja. En ik moet zeggen, die hebben er nooit een probleem van gemaakt dat we geen vereniging waren. Nee, nee, nee. nee. Maar waarom, de, de, waarom nu wel dan? Omdat uh, tot twee keer toe in een uh, bijeenkomst door de voorzitter van die bijeenkomst. Ja. Mijn naam genoteerd werd als belangstellende zandvoorter en oh. niet als Lucisch okay, niet, Ja, ja, ja dan, dan houdt het een beetje ja, op voor dus ons. Het, dus het wordt meer een formele status van jullie. Ja, dit dit jullie is een formele status ja. van ja, ons. Ja, ja. En het LZG is de belangbeharting belang, belang, van alle toeristen van jullie tot twaalf kamers. Ja. Dat klopt ook, hè? Dat klopt, omdat uh, ik begrepen heb dat vanaf twaalf kamers je valt onder uh, hotel, hotel. Ja, ja, ja. En hoeveel verhuurders zijn er? Um, hoeveel er zijn in Zandvoort? Ja. Uh, Zo'n 700 uh, uh, kleintjes. Ja. En uh, ja, plus de hotels, hè, dat zo. is dan... Uh, ja, hotels is groter natuurlijk, maar nee. 700 kleintjes is... Nee hoor, wij zijn groter. Ja? Ja, ja dat begrijp ik nee. maar in zijn totaal. Qua aantal bedden, Ja. aantal personen. Uh, nou, dat ontloopt elkaar niet veel, want we hebben niet veel grote hotels natuurlijk. Hè? Nee, nee, dat klopt. Dat klopt, maar eh, voor u dus tot 12 kamers zijn er dus 700 van in Zandvoort. Dat is best veel. Dat is ja. wel heel veel, ja. Maar ja, Sandvoort staat natuurlijk bekend, hè. als Want vrij. Uh... Ja. Daar is Zandvoort groot mee geworden, hè. Ja, met, ja. Uh, ja inderdaad. Dat is... Het vrij en het Siemer met vloeistuk ja, ja, en de ja, ja, ja. pensions. Ja. ja. Dat is uh, de opbouw na de Tweede Wereldoorlog ja, geweest. Ja, inderdaad. Hey, jullie hebben alle logieverstrekkers een, een brief gestuurd, als dat goed is? Nee, niet allemaal. Oh, niet allemaal. Die ons bekend waren, want we hadden al een Facebookgroep ja. ja. van zo'n 300 ja. mensen. En die konden we natuurlijk een, een brief sturen, want ja. daar hadden we de e-mailadressen van. Ja, ja, ja inderdaad. Um, nou, heb, heb jij bijvoorbeeld ons Logie Zandvoort ook al meegesproken over de toeristische visie die is vastgesteld, een paar weken geleden? Ja, Logie Zandvoort was uitgenodigd voor de klankbordgroep ja, en daar heb ik zitting in gehad, ja. Dus dat, dat betekent dat je toen nog wel een, een min of meer formele status had, toch, of niet? Ja, precies. Ja, ja, maar ik zeg, de gemeente had daar eigenlijk nooit een probleem mee. Oh, oh nee, nee. nee. Okay. Oh, nee ja, Helemaal in het begin wel, de wethouder ja. die nu weg is van parkeren. Ja, die, Verheij. Uh, Mevrouw Verheij, die, ja. Vond, uh, die had geen boodschap aan ons. Okay. Maar daarna, zeker, We hebben heel goed contact met Martijn Hendricks en met Lars Carré. Ja. Goed hoor. Echt heel erg goed contact. Oh, mooi. Wat kunnen jullie in de, in de nabije toekomst betekenen voor, voor, uh, uh, als jullie club zeg maar, om uh, bepaalde zaken voor elkaar te krijgen? Zijn, zijn, zijn, zijn er uh, punten die jullie graag veranderd willen zien? Of, uh... Ja, wij willen heel graag het systeem van uh, uh, de omschrijving van logies mm -hmm. veranderen. Ja. We willen daar de overbodige regelgeving uithalen. En wat is dat? En we willen het moderniseren. Uh -huh. is, uh, de... Je moet voor de duvel oude moer vergunning aanvragen. En dat kost aardig wat geld. Mm -hmm. Maar geef eens een voorbeeld. Als jij uh, uh, van een logisch verstrekker met vier bedden zes bedjes wil gaan doen. Mm -hmm. Dan word je opeens pension. Dat is een term uit de oude doos, maar goed. En dan moet je een vergunning als pensioen aanvragen. Nou, dan zit je zo op 8000 euro wat je moet betalen om dat te kunnen worden. Ja. Voor twee bedden. Ja, ja. voor twee bedjes meer. Nee, dat moet je heel anders aanpakken. Ah, ja, ah. duidelijk. Dat moet je anders aanpakken. Ja, we hadden het net al heel even over de toeristische visie 2040, die is vastgesteld. De toeristische visie, hè? ja. Jongens, kunnen we misschien ietsje zachter. De toeristische visie 2014 is vastgesteld een paar weken geleden. Ja. Uh, uh, hoe zie jij dat? Je, zijn jullie daar positief over? Wij zijn positief, dat hebben we ook gezegd. Uh -huh. We hebben de Raad ook gevraagd om het uh, vast te stellen. Kijk, de toeristische visie: het is een visie ja. en meer niet. Ja. En, maar het geeft wel heel duidelijk aan... wat is het einddoel? Waar willen we naartoe gaan werken? Ja. En ja, wat, wat er in die visie staat... daar staan wij helemaal achter. Dus, uh... Je moet veel bewuster in Zandvoort omgaan... met je toerisme. Ja. Niet alles maar over je heen laten ja. komen... en lui achterover leunen. Nee, we moeten wel wat actiever worden in... wat gaan we aanbieden, wat willen we? En niet alleen voor verblijfstoeristen... Ook voor dagtoeristen, ook voor de zakelijke bezoekers. En dat staat er toch redelijk duidelijk in. Ja. De weg er naartoe. Dat gaan we wel invullen ja, nog. Ja, in 2040 is het natuurlijk een stip in de horizon. Het is heel ver weg. Ja, dat is. Een, nou, jaar. dat is nog maar 16, nou, 16 jaar. jaar maar goed, er kan in 16 jaar heel veel gebeuren. Ja, wij kunnen in 16 jaar als zandvoort heel veel doen. ja. ja, ja. Dus de helft van uh, de, zeg maar de, de, de, de, de verhuurders tot 12 bedden zijn bij jullie aangesloten. Ja. En de andere helft kunnen die lid worden? Die kunnen lid worden. En hoe doen ze dat? Nou, wij hebben nu ook een professionele website waar we erg trots op zijn. Okay. Logiesandvoort.nl En via die website kan je lid worden. Oké, okay, ja, En dan geldt het dan jaren. ook voor de huisjes bij de strandtenten? En wij hebben ook leden van... Oh, je bedoelt de, de huisjes op Baarnaar? De, ja, de, die naast. De vereniging. De, ja. de verenigingen ja. daar. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. De, de, Asos, die... Boerda, Precies. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, zeker wel. Maar dat uh, wil niet zeggen dat die geen lid zijn. Nee, nee, nee. nee, Maar dat is een vraag. Ja, ja, ja. ja. Dus die, die horen er ook bij? Ja. Bij, de, bij, de, bij de 700? Uh. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk. Een belangrijk punt in de toeristische visie was ook nog die uh, verandering van 120 dagen verhuur naar 30 dagen. Maar daar hebben jullie eigenlijk weinig mee, mee te maken. Hè? Want dat geldt nou, alleen... In zoverre, dat zijn ook leden bij ons. Dat gaat om... Uitsluitend om de verhuur van hele huizen. Hele huizen, ja. ja. Um, wij hebben daar een mening over dat we dat een beetje erg rukzichtloos vinden om van 120 naar 30 te gaan. Maar het zou niet in één keer gebeuren volgens mij? Dat, eh, dat is allemaal nog niet bekend. We hebben gevraagd. Het zou fases eventueel. Zo. We hebben gevraagd of het in fases gaat. Ja. ja. Uh, het raadsbesluit is daartoe nog niet genomen. Want ja, als je een klop. visie vaststelt als ja, raad... Ja. heb je geen raadsbesluit genomen over dat soort dingen. Ja. Maar uh, nee, 30 is een beetje weinig. Wij opteren voor 60... Mm -hmm. Dan is het nog steeds niet interessant voor huisjesmelkers. Nee. Want Le daar gaat het eigenlijk daar om. Daar gaat het eigenlijk om. Die huizen eventueel beschikbaar te stellen voor ja, ja, Dus de huisjesmelkers, nee. Die zijn met 60 dagen niet geholpen. Uh -huh. Maar waar het mee staat of valt, is controle. Ja, ja, dus ja, wij ja, hebben ja. ook aange. Uh, uh, uh, geadviseerd om te zeggen van... laat de verhuur daarvan van tevoren aangemeld worden... Ja, ja. in welke maanden ze hun huis gaan verhuren. Aan één gesloten periode. Ja. Dat is ongetwijfeld juli-augustus. Ja, ja, ja. Dus als de afspraak is... oké, okay, juli en augustus, en augustus wordt dat hele huis verhuurd. Uh -huh. Klaar. Dan valt er heel goed te handhaven... Buiten die twee ja, maanden. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En dan heb je de mensen. Die echt hun hele huis verhuren. Puur om met die opbrengst. Bijvoorbeeld heel lang op vakantie te kunnen gaan. Ja. Of. Die dat geld heel goed kunnen gebruiken. Hm. Zeker nu de pensioens zo aangepakt worden. Ja. Zijn er echt mensen. Die dat nou, geld dat heel wel erg wel, ja. goed ja. kunnen ja. gebruiken. Ja. Dus dus Aan jullie... een ander punt is. Um, ze moeten niet vergeten. Dat zijn accommodaties die groter zijn dan wat wij als logiesverstrekkers regulier aanbieden. Dus een gezin met kinderen, daar zijn die huizen heel populair. Ja. Dan moet je niet zeggen ze gaan maar naar Center of mm -hmm. ze gaan in een hotel. Met kinderen in een hotel zitten is een ramp. En, nou ja, ik heb het zelf gedaan. Veel, nou, de, de, de <laughs> kinderen, kinderen kunnen niet lekker spelen. Ik in een hotel dan op een uh, als jij een ja, klein kind hebt en het blert de boel bij elkaar, dan schaam je je dood. Ja, ja, dus die, ja. die huizen, die hele huizen, die voorzienen een enorme behoefte. Ja, klopt. En die categorie toeristen willen wij ook niet kwijt nee, met z'n nee, allen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee duidelijk. Ehm ja, ja. Jullie, jullie zijn heel goed bezig, want uh, het platform Booking.com <laughs> geeft jullie een 8, een, een het cijfer 8. En dat is, uh, ja, daar zijn jullie denk ik ja. best trots op. Dat is inclusief de hotels, hoor. Okay. Dat zijn alle logistieke strekkers in Zandvoort, ja. alles. Maar ja, dat is toch goed. Wij zijn heel goed, want de enige die het ietsjes beter doet, uh, of meer uh, toeristen ook trekt, is Amsterdam. Mm -hmm. Wij staan op de tweede plek. Maar als ik het omreken naar verhouding... Hoeveel accommodaties Amsterdam heeft en hoeveel Zandvoort heeft, ja. zijn wij lekker de beste. Kijk, dat okay. bedoel ik. Nou, dat bedoel ik. Uh, uh, Clementine, hartelijk bedankt. Uh, jullie doen het niet alleen, hè? We, we kunnen al een paar namen noemen... Orwin ja. Molenaar, Petra Faber, Arjen van der Sluis, groot Grootengel zitten allemaal in bestuur. Ja. Dus jullie hebben een sterk bestuur. Jullie zijn er klaar voor om uh, ja, je mening te geven voor de gemeente. We de hebben de een heel sterk bestuur. Ja. En we beschikken ook nog uh, over een webmaster die oh, dat allemaal gratis dat voor ons doet. Zegt, nou, Kijk, top. dat is lekker. Helemaal ja, goed. goed. Raoul is ook een master. topper. Wat kost ja. het om lid te worden? 40 euro per jaar. Nou, ja, dat is te overzien. En toch, ja. ja. en dat geld, dat willen we graag hebben om zo nodig juridisch advies in te ja, kunnen winnen. Ja, ja, ja okay. duidelijk. Nou, Clementine, hartelijk bedankt. Ik, uh, het was iets later nog gepland, maar... Uh,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 to spend Ja, dat was uh, ietsje korter, uh, uh, hoe heet ze, Lady Gaga, omdat we een beetje in tijd, uh, no, nou tijdnood, maar uh, omdat we later begonnen zijn, moeten we dingen een beetje aanpassen en Carina... Uh, gaat naar volgende week, hè Hans? Ja, Carina uh, heeft een gesproken. Kun jij Hans wat meer hoge tonen geven en ietsje harder zetten? Want ik, ik kan ook iets hoger gaan zitten. Help nee, ja, dat? Nee, dat even... nee maar Carina heeft gesproken met Iris Planting. Die uh, een uh, expositie geeft in het Oude Gemeentehuis. Een fotograaf. Maar helaas moeten we dat uh, uh, onderwerp voor volgende week uh, laten staan. 18 mei. Ze is uh, in het weekend. Uh, heeft ze daar haar uh, expositie? Heb je ja, al gekeken? Ja, ja, ja, nee, ik heb nog niet gekeken. Oh, Oké, okay. het schijnt heel mooi te zijn. Dus uh, we kunnen er alvast. Heen. Ja. Maar we gaan uh, naar onze uh, uh, nieuwe gast Ernst Brokmeijer. Welkom Ernst. Goedemorgen. Goedemorgen. Van de reddingsmaatschappij, nee Reddings, niet van de reddingsmaatschappij, maar ik, sorry, die fout, fout ook weer zeg. Reddingsbrigade, reddingsbrigade is ben ik ben niet de enige die dat nee, doet. Nee, dat uh, begrijp ik. En de reddingsbrigade in Nederland ook, hè? Je bent ook, hoe... Ja, ik ben, mag sinds, sinds nou, drie jaar ook uh, ja. landelijk uh, actief zijn. Ik okay. heb een soort van mijn hobby, mijn werk gemaakt. Ja, hoeveel ja, reddingsmaatschappijen zijn er eigenlijk in Nederland? Er zijn er 147 ineens. 147? Uh, eigenlijk een beetje in de verdeling een derde, een derde, een derde. Dus een derde ongeveer aan de kust en met bewakingsgebieden ja. in binnenland. Mm -hmm. hebben we een derde nog uh, die voornamelijk uh, evenementen doen... En dan hebben we een derde. Dat doen ze trouwens allemaal. Maar een derde die ongeveer uh, ja, voornamelijk in dit zwembad ja, en bezig bezighoudt met oh, de mensen ja. redden En binnenwater en, en, en, ja, binnen en, water, en meren ja, en zo. Ja. Dat soort, uh, ja, ja. Maar uh, echt letterlijk van Groningen tot, uh, tot Maastricht en alles wat ertussenin zit. Okay, ja. Dus als, als jullie een vergadering hebben dan komen ze alle 170. Dan uh, is het altijd uh, ja. vechten ergens in ja, het midden ja. en dan uh, afwachten ja, ja, wie ja, er komt. Ja, ja. <laughs> nou nu heb je afgelopen uh, dag maandag op Radio 1 gesprek gehad over de reddingsbrigade. Ja klopt. Uh, op, uh, uh, in een programma uh, Vijf dagen geloof ik hè, dat het heet. Ja. Nou, ik heb het geluisterd, ik vond het een uh, leuk programma. Want je, je had daar een paar uh, zaken die je ook uh, noemde. Uh, en ik noem er eentje: dat uh, de aantal vrijwilligers uh, erg is teruggelopen hè, bij de reddingsbrigades. Ja, vooral, vooral landelijk. Hè. Um, uh, in het hele land zie je een trend, um, overigens bij heel veel verenigingen, ja. dat um, op zich qua absoluut aantal, hè, ook in Zandvoort um, ja, zitten we eigenlijk redelijk op niveau. Dat blijft redelijk stabiel. Alleen je ziet, ja, we krijgen het allemaal drukker, we hebben uh, bijbaantjes als je scholier bent, uh, ja, ja. Um, werk. Dus de, de aantal uren wat men kan besteden loopt terug en je ziet op heel veel plekken um, um, dat dat echt wel krap wordt. Ook bij ons is dat af en toe uh, echt wel puzzelen om uh, genoeg lifeguards beschikbaar te hebben. Het tweede wat je ziet is dat wat we dan noemen het kader lastiger wordt. Dus je ziet ook bij een Zandvoort hebben, hebben twee vacatures in het bestuur. Ja. Nou, ook dat zie je in het hele land. Hè. Penningmeesters, ja. bestuursleden, lastig, uh, trainers, ja. officials. Uh, dat is lastig. En, en, ja, en We ja. hebben nog steeds een hele enthousiaste groep. Um, dus ook in Zandvoort kunnen we nog net bolwerken. Zeg maar. Want hoeveel mensen doen ja, dat we? Ja, we hebben qua, qua, qua uh, lifeguards op het strand en het kader zo'n 80 uh, man, vrouw, jongen, meiden. Dat is best die, veel. Uh, ja. ja, dat is best veel. Maar als je bedenkt dat he, daar zitten ook uh, bestuursleden bij, daar zitten mensen bij die ledenadministratie doen. Dat zijn de lifeguards op het strand. En jullie zijn verantwoordelijk voor uh, Bloemendaal tot? Ja, op, formeel is het van gemeentegrens tot gemeentegrens. Ja. He, dus dat begint uh, op, op de Kopzeeweg en dat loopt tot aan uh, nou, Noordvoort richting Noordwijk. In de praktijk ligt natuurlijk de nadruk op het centrumgedeelte. Ja. Ja. dus dat is eigenlijk waar de paviljoens staan, dus dat is zo'n vier kilometer. Aha. Maar het gehele Zandvoortse strand is meer dan zeven kilometer. Ja, ja, ja. ja nou stelde jij ook voor Ernst om, om zeg maar, de, de interesse op te wekken van mensen die eventueel bij de reedsbegaarde willen om die kleine vergoeding te geven. Nou ja, of was je, jij dat niet over Ja, dat was ik wel. En, ja. en overigens zie je dat. Hè, de, de, het programma is uh, de afgelopen dagen, elke dag bij een race gaan in het land geweest. Dus dat ja. was ook een heel mooi uh -huh. beeld over het land. Uh, we zien al een aantal plekken waar al een aantal jaren met vergoedingen wordt gewerkt. Ja. Vaak in de dunbevolkte gebieden, op de Waddeneilanden. Kop van Noord-Holland, Zeeland. Ja gebeurt het al, ja. Uh, daar zie je dat. En dat loopt uiteen van vrijwilligersvergoedingen. En dan heb je het echt over wat is het de 5 euro of, uh, of een tientje per ja, dag. Ja, ja. Tot aan een aantal plekken waar echt een uh, ja, uh, minimum. Uh, uh, Jeugdloon uh, in, in de sport al wordt betaald. Hè, waar ah. dus echt uh, vier tot zes weken een aantal mensen ja. daar gewoon zeg maar, eigenlijk in dienst zijn van de gemeente ja, ja. Uh, en actief zijn. Um, en wat je wel ziet is een trend. Hè, wij, wij concurreren op dat vlak ook met, ja, zeg ik maar heel plat, met de Albert Heijn ja. Uh, ja. En, en andere zaken. Jongeren willen ook gaan geld uitgeven. Het leven wordt letterlijk duurder. En we zien toch ook in de zomer dat ja. ook de meest fanatieke lifeguard. Ja, ook en dat snap ik ook. Mm -hmm. Een aantal dagen in de week in de horeca, gelukkig maar. Uh, en in andere plekken uh, hun bijbaantjes hebben. Uh, en we zien dus um, ja, wel een trend. Dat er ja, wil je niet alleen die zes weken zomervakantie... maar ook nou eigenlijk vanaf nu, hè, mei, juni uh, en vaak in september nog... ook door de week livecards op het strand hebben. Ja, dan zul je daar iets tegenover moeten stellen. Want anders zit iedereen gewoon uh, ja, op school of bij zijn eigen werk. Ja. En dat en... geld komt van? Ja, dat, dat verschilt. Uh, um, je ziet op de plekken waar dat nu gebeurt, zie je dat dat vaak geld is uh, wat door de gemeente betaald wordt. Dus die willen, uh, ik noem maar wat, van 1 juni tot uh, 15 september, zeven dagen in de week, zo'n renningspost open. Mm -hmm. Verplicht met vier mensen. Ja, dan moet je er ook wat tegenover gaan ja. stellen. Ja. En dat, dat gebeurt ook? Dat gebeurt in, op andere plekken wel. In Zandvoort ja. zijn we nog niet zo ver. Mm -hmm. Maar ik, ik, ja, als ik vijf of tien jaar in de tijd kijk, denk ik dat het uiteindelijk wel bijna. Um, um, ja, noodzakelijk gaat worden, wil je al die dagen met een volledige bemanning ja. uh, uh, de kwaliteit kunnen ja. leveren. Het opvallende is dat de mensen die bij jullie zitten, uh, er al heel lang zitten. Hè? Ja, mensen die blijven, die gaan, uh, gaan hoog op weg als ze naar de andere kant van het land verhuizen. Natuurlijk ja. valt er wel eens iemand af, maar als je eenmaal die eerste zeg maar, twee jaar door bent, je hebt je opleidingen gedaan... Dan, uh, ja daarna is, uh, is het percentage wat afhaakt vrij klein. Ja, waar, waar bestaan die opleidingen uit? Nou, Het is eigenlijk best een, een, een pittige serie. Je begint eigenlijk met een basis lifeguard opleiding. Die overigens uh, dit weekend ook draait. Dus als het goed is hebben we er zondag weer acht nieuwe livecards bij. Okay, goed. Uh, dat is echt een week vol met theorie praktijk oefeningen. Dan heb je eigenlijk je startpapieren. Uh, dan begint het eigenlijk. Heel veel praktijkervaring doen, meedraaien uh, en kun je je specialisaties gaan halen. Dus moet je denken aan de opleidingen om chauffeur te worden, om schipper op de boot te worden. Uh, je hebt natuurlijk je EBO-diploma wat je haalt, een aantal aanvullende medische opleidingen. Dus het is echt wel, uh, ja, als je echt volwaardig alles wil kunnen, ben je echt wel twee, drie jaar bezig. Waarbij je natuurlijk al meteen mee kan draaien. Maar voordat je echt volwaardig bent ben je echt wel twee, drie seizoenen ja. verder. Ja. Nou wordt er ook genoemd, een eventuele mogelijkheid zou zijn, de maatschappelijke diensttijd. He, ja. Dat is ook mogelijk dat je, dat je eigenlijk nou meer en meer verplicht wordt om iets bij een organisatie te doen? Ja, dat is nu vrijwillig. Uh, dat doen we landelijk ook al op een paar plekken. Uh, dat betekent dat uh, scholieren, studenten, hè, zeg maar zo tussen de 16 en de 25, uh, kunnen dan hun lifecard opleiding volgen en, de, en investeren daar ongeveer 40 uur in. Ja. En hebben dan de verplichting om minimaal 40 uur... Ja, eigenlijk terug te geven. En natuurlijk is de hoop dat ze tijdens die twee ja. keer veertig uur denken. Jeetje, dit is leuk. Ja, ja, dat blijven we ja, doen. Ja, ja. En dat kan zowel voor, nou ja, voor het strand. Maar eh, ook voor binnenwater. Als voor het zwembad. En dus dat is helemaal op dat water gericht. Op eigenlijk toezicht houden bij water. Ja, ja. Uh, nou is er elk jaar eigenlijk nog wel. Zijn er mensen die, die verdrinken in de Noordzee. Het blijft Zeker. Op, gevaarlijk water natuurlijk. Hè? Ja. Uh, zien jullie dat als een Nederlander. Als, als, als, als, als mensen verdrinken in de ja, dat voelt um, um, um, zeker als dat zeg maar op jouw strand gebeurt. Ja, dan, uh... um, um, en ook al kan je er niks aan doen. Hè, we zien ook heel veel verdrinkingen. S'avonds laat. In ja. uh, januari. In, hè, dus... Um, um, vaak um, ben je eigenlijk al machteloos uh, bij de start. Ja. En toch voelt dat als een soort verlies. Want je ja. wil jouw strand met voorlichting, met uh, toezicht wat je daar doet. Met alle ja. andere maatregelen wil je natuurlijk zo veilig mogelijk houden. En ons doel is om te zorgen dat aan het eind van de dag iedereen ja. Uh, ja, vrolijk uh, met elkaar weer naar huis gaat. Ja, en de zee ja. kan uh, zeer verraderlijk zijn. Dat weten wij allemaal. Ja. Maar dat weten de zwemmers natuurlijk en de toeristen natuurlijk allemaal. Nee, nee, we zien daar echt wel een verandering in. We zien een bredere groep toeristen te komen. Dat is eigenlijk door de coronajaren nog, nog zijn bijna geboost. En dan hebben we het over mensen, wij noemen het altijd een niet uh, zwemachtergrond. Uh, dat uh, zijn mensen uit Europa. Denk aan Polen, Duitsland. Dat zijn mensen uit het Midden-Oosten. Die je allemaal geen diploma's. Uh, daar is geen zwemcultuur. Nee. Uh, nee. En dus als je dat niet van je ouders leert, uh, niet van je opa en oma leert, dan ja, daar kan je niet heel veel aan doen. We, wij kunnen ook een aantal sporten of activiteiten niet... Ik kan ook niet bergbeklimmen, want ja. Ja, dat, dat, we hebben hier niet echt bergen. <laughs> um, um, dus dus dat kun je de mensen niet kwalijk nemen. Ja. Maar dat maakt wel dat er op best wel een hoop plekken wat extra druk ligt. Om ja, in die voorlichting. Um, het bereiken van dat soort groepen is ook vaak lastig. Ja. Want die, ja, die lezen niet de Nederlandse krant. Die, kijken niet, die luisteren niet naar Radio 1. Uh, bijvoorbeeld bij, uh, we Of naar CFM. Zeker, ja. Hoop ik voor jullie. Maar ik denk het niet. <laughs> <Nee>. <laughs> uh, dus we zijn daar echt aan het kijken. Bijvoorbeeld met de landen. Ik zei met de Poolse ambassade in overleg. En dan uh, doen we materialen verspreiden. Uh, we werken samen met gemeenten. Om uh, voor Oekraïnse vluchtelingen speciaal. Posters en flyers beschikbaar te stellen voor opvangplekken. Ja. Ja, zo zijn er landelijk wel een groot aantal activiteiten ja. waarbij we dat bewustzijn proberen te vergroten. Ja, ja, nu, jullie... nu weten de meeste me, me, zandvoeders wel, wat een mui is bijvoorbeeld en hoe je daar even als je ja. erin komt eventueel eruit zou kunnen komen, ja. maar daarop, mensen weten dat niet. Dus nee, dat, dat kun je ze ook eigenlijk niet maar. Nee, nee. Dat, nee, Dat is ook maar. Ja. Ja. Maar een A-diploma is eigenlijk niet voldoende, zeg Nee, je. ja, en om het maar op z'n plat te zeggen, de, de C staat niet alleen voor C, maar ook voor zee. Ja. He, het ABC landelijk is eigenlijk opgesteld. Hè. A is een soort watervrij worden in een zwembad. B kan je, ik bijna zeggen, in het grote bad. En eigenlijk voor buitenwater adviseert men toch minimaal een C-diploma heeft te maken dat je dan ook drie jaar minimaal zwemt en dus ook wat meer kracht hebt. Um, maar daarnaast ook in de oefeningen ja, toch wat meer leert over hoe dat nou is om in buitenwater te zwemmen. Ja, Schoolzwemmen zwemmen terug is ook belangrijk hè? Zo, zo belangrijk. Ja, als het aan mij ligt uh, ja. doen we dat. Ik snap de problematiek. Hè, want, uh, we willen allemaal wat um, um, dat de kinderen uh -huh. leren. Um, de tijd is beperkt. Uh, het is complex hè, voor docenten. Ja. Het is echt een belasting naar pad en terug. Maar um, um, ja, ik denk landelijk, in Zandvoort heb ik het idee dat nog redelijk veel kinderen door hun ouders op, op zwemmles worden gedaan. Ja, ja. Maar ja, ik zou graag zien dat elk kind, en eigenlijk ja, misschien nog wel breder, op de lagere school zwemmen, op de middelbare school een EBO-diploma ja. en reanimeren. Ja, ja, ja, ja. ja dat is wel ja. belangrijk zeker. Ik ja. uh, wil het nog even hebben over de registrations in Zandvoort ja. die jullie... Uh... Want er wordt op dit moment op de Zuidboulevard nog, nog steeds gebouwd. Er wordt nog steeds gebouwd. En uh, half, voor nog zover MBC wij. Dat uh, begonnen. En uh, ja. vertel eens wat de over Nou ja, dat, dat gaat vooralsnog, uh, zoals het gepland is, uh, ja. dat betekent dat men op schema ligt. En dat, uh, en voor dat de zomer hoop, open. Dat, uh, dat hopen we de komende weken uh, bevestigd te krijgen. Is oh, nog okay. steeds dat er voor het hoogseizoen uh, operationeel ja, zijn ja. Uh, in het gebouw. Dus eind juni. Uh, dat zou betekenen, zo, zo nou ja, half juni dat is een soort eerste. Overdracht is. Moeten natuurlijk nog wat spulletjes ja. van, uh, van de livecards in en communicatieapparatuur. Kom je er veel? Wordt het mooi? Ik uh, probeer uh, nou ja, elke, elke nou, om, om de week. Uh, ik fiets sowieso vaak kijken. langs, ja, maar ook even ja, te ja, kijken. Ja ja, het, het, vergeleken met wat we hadden qua ruimte, oppervlakte, ja. maar ook hè, de faciliteit. Hè, de, nou zeg maar anderhalve krakkemikkige douche, dat worden straks gewoon vier, ja. vier douches, ja. zodat als je een actie hebt gehad, iedereen tegelijk even warm kan worden. Ja. Um, um, um, ja, nu zit alles zes hoog weggestapeld, want ja, het is echt een hokje van niks. Een heel mooi hokje was het altijd, maar het ja. is wel te klein. Ja. ja, dat wordt straks echt wel een stuk beter. Dus qua faciliteiten uh -huh. ja, kan ik niet wachten tot de live kant zijn aan de gang. Word, wordt kunnen. het afgebroken of blijft het bestaan? Nou, wat ik begrepen heb nog Steeds is de bedoeling dat, dat zo snel mogelijk. Ja, en dan is altijd de vraag: wat is zo snel mogelijk? Mm -hmm. uh, het terrein van de oude post teruggegeven wordt aan het duin, dus dat het inderdaad weggaat. Dat, doet dat pijn? Ja, het is een beetje dubbel. Hè. Het is natuurlijk een iconisch gebouw. Ja. Uh, ik, nou ja, volgens mij, ik heb het gerekend. Volgens mij was ik iets van 16 toen het, de huidige post geopend werd. Uh, ja, de Zuidwester. Uh, uh, ja, dat heel veel meegemaakt. Dus dat, ja, dat doet wel een beetje pijn. Uh, aan de andere kant weten we wat we ervoor terugkrijgen. En ja, weten we ook hoe de fundering eruit ziet. Wat de staat van het pand is. Ja, het kan ook eigenlijk echt niet meer. Nee, nee, Jullie hebben het nu over Noord-Oosten? Nee, ja, de, oude, de, oude, de oude Zuidpost. Oh, de oude Zuidpost. ook nog in Noord-Oosten. We hebben ook nog in Noord-Oosten. Noord daar moet uh, ook nog een beslissing over ja, daar is de wethouder. Uh, ja, is een andere kant ja. druk naar aan het kijken. Dat is, uh, die is ooit gebouwd als zogenaamd uh, semi-permanent containergebouw. Uh -huh. Daar zit een aantal jaren aan. Volgens mij, origineel zeg men maar tien jaar uh -huh. als bouw. Basis. Nou, volgens mij zitten we in jaar 14, 15. Um, is niet iets wat meteen morgen moet gebeuren. Maar we hebben natuurlijk gezien... Er moet wel iets gebeuren. We hebben gezien, de, de huidige Zuidpost heeft tien jaar geduurd voordat uh, ja, ja, ja, uh, we, ja, ja, we gingen ja, ja. beginnen. Um, ja. Dus ik ben ja. blij dat de gemeente daar wel nu al mee bezig is. Ja. En hoop ik daar de komende twee, drie jaar... Nou ja, of precisie, grondige nee. renovatie, dan moet het wel heel grondig worden. Of toch een nieuw herbouw, waarbij huh? het gebouw vervangen wordt door een, door een ander gebouw. Ja, ja, ja. Hoe ja. ja. moet allemaal uit, uit uh, gelden komen van de gemeente. Of? Zijn uh, daar subsidies voor? Of? Nee, dat, dat is verder... Uh, wij um, um, leveren als reensvigade zeg maar de dienst. Mm -hmm. En de gebouwen en, en faciliteiten zijn van de gemeente Zandvoort. Dus ja, dat ja, ja. is wel de ja, voor de gemeente om ja. daar een, ja. een keuze in te maken. Hoe, hoe is jullie samenwerking met de KNRM? Ik bedoel, uh, bij bepaalde... Uh, ja, de, de, de samenwerking is goed. Hè. Dat begint al dat een aantal uh, leden en opstappers en schippers van de KNRM ook zeer actief oh, ja. zijn oh. bij de reensvigade. Dus ja, goed. daar zit al een link. Of he, uh, de vaders bij de reensvigade en, en de kinderen bij de... Uh, sorry, bij de KNRM, kinderen bij de uh, maar ook in de uitvoering van het werk. Hè. We zijn, uh, Zeker in dat, ja, wat wij noemen altijd het tussengebied. Dan heb je het over grote zoekacties naar zwemmers, watersporters. Ja. Watersporters die in het bankengebied vermist zijn. Ja, daar werken we zeer intensief ja, verblijf, en, en goed ja. samen. En uh, stap men bij elkaar over als er een tekort is aan één kant. Ah, ah, ah. Uh, we oefenen en trainen samen. Kijken bij elkaar in de keuken. Dus nee, dat, maar wat dat, is, wat is het, het, het, het daadwerkelijke verschil tussen? Uh, die... Heel formeel um, um, um, um, um, is de, de rensengade vooral voor um, toezicht preventief toezicht en natuurlijk ook de actie uh, bij baders, zwemmers in uh, ja, eigenlijk het kustgebied. Dan heb je het over het strand en het eerste deel water. Wat jullie doen? Wat wij doen. De KNRM is wat dan heel mooi heet repressief. En dan moet je huh? denken aan de brandweer. Rukt uit als er een incident is. Mm -hmm. Dus doet geen toezicht. Is van origine meer gericht op de scheepvaart. En dan heb je het over de beroepsvaart. Grote pleziervaart. En ja, daar zit natuurlijk een middendeel in. Uh, de dus search en rescue rond baders, en Kleine watersporters die vermist zijn of langere mm -hmm. tijd uh, um, um, zoek. Of die oh. ja, vanwege de Hoge Zee te lastig te bereiken zijn. En dat is waar we samenwerken. Maar het ja, het is, één is, is formeel uh, uh, alleen op oproep. ander is preventief ook met toezicht. Eén voor scheepvaart, andere meer bade Ja, ja. En zou, het niet, zal... zou het niet logisch zijn om het samen te doen? Uh, daar daar is in, al, in al um, Landelijk in het verleden is daar meerdere keren naar gekeken. Dat de, um, blijft lastig onder andere vanwege de financieringsmodellen en... De verantwoordelijkheidsmodellen. Hè. Toezicht op het strand is in basis een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ja. Dus dat betekent ook dat bij ons het toezicht door de gemeente wordt betaald. Dat is ook de reden waarom je soms nog wel verschillen ziet. Hè. Want als de gemeente denkt het strand bij mij is niet relevant, dan, uh, ja, dan komt er geen geld. Nee. Um, de KNRM is echt een landelijke organisatie. Um, drijft voornamelijk op giften en donaties. Ja, ja, ja. Um, en heeft ja, daardoor ook een andere structuur. Dus ja. qua werk denk ik dat het heel goed zou kunnen. Uh, in de praktijk zie je vooral die, die organisatiestructuur dat, dat dat lastig lijkt. Duidelijk. Jij doet het al 35 jaar zo'n beetje? Hè? Ja, iets langer. Op het strand lachen. Wow. Wow. Ja, ik, ik mocht vanaf mijn dertiende als jeugd uh, wow. lifeguard op het strand lopen, en dus dat is al ja. 35 jaar. Wow. Um, en daar komen we nog 35 jaar bij? Hoor. Nou ja, zolang het blijft zoals het is uh, en, en, en, en ik ook de ontwikkeling zie, dan ja, nou zie ik geen reden ja, om te stoppen. Ja, maar, maar, maar ben jij nou vaste dienst, of niet? Landelijk, uh, landelijk ben ik drie 100, jaar geleden 30, uh, ja. bij de kleine beroepsorganisatie we gaan in Nederland gaan werken. Okay. Uh, maar hier in Zandvoort zijn wij 100% vrijwillig en uh, ja. zo bijna zeggen kost het alleen maar geld. Ja, ja. inderdaad. Was jij een opvolger van Jan van Gemer toch niet? Uh, nee, nee, Jan van het landelijk is, was de adjunct directeur. Oh, was adjunct uh, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Nee, nee. Ik, uh, ik ben, nou, ja, drie jaar geleden mag ik daar communicatie, marketing, fondsenwerving doen. Dus, uh, oh, op die manier. Ja, ja, uh, ja. nu uh, bijna de hele week met uh, reënsbegaande activiteiten bezig. Ja, nou, niet alleen met reënsbegaande activiteiten. Nee, nee, ook nog andere zover, dingen. <laughs> ook andere dingen. Ja, de... <laughs> Want jullie, uh, jullie doen een hoop uh, in Zandvoort ook voor allerlei uh, uh, koningsspelen. Noemen dat nou ja, ik denk dat dat... En, en je bent ook overal dat bij zien he? jullie waarschijnlijk ja. hier op zaterdag ook wel aan de tafel. Ja, is ja, dat ja, ja, ja. Je, je gelukkig nog steeds heel veel zandwoorders ziet. Die uh, zich op verschillende manieren inzetten. En dan ja. daardoor vaak weer voor andere dingen gevraagd worden. Ja, ja, ja. Uh, en dan ja, als je eenmaal in die pool zit. Uh, ja. Ja, ik, ik kan niet zo goed nee zeggen. Ja. Dat is dan mijn manco. En het is leuk. En ja, kost het kost niet te veel het het tijd. Het dan denk ik, ach, doe ja, Maar ja, we hadden het net over... Een gebrek aan vrijwilligers, dat zie je overal dus. Niet alleen bij de tekstbegaan, maar ook bij... Nee, de maar scholen, dat, dat, is, zo, dat is... Um, um, ik, ik, ik heb ja, mij laten vertellen heen? of het klopt. He, bij, de, bij, de, bij, de, bij heel veel sportclubs op woensdagmiddag staat tegenwoordig op heel veel plekken een betaalde trainer. Ja, ja, omdat er geen vrijwilliger meer voor de woensdagmiddag nee, te vinden is. Dus feit, dat is een trend, um, um, denk ik toch, um, voor, ik wil niet zeggen, jongere generaties. Maar dat mensen toch wat meer op zichzelf zijn. Ja, ja, ja. We zien ook vooral in individuele sporten. Hè? Het hardlopen, dat soort zaken. Ja, dat gaat sky high. Ja. Maar ik, ik sprak laatst iemand heel ander, de hockeyclub Zandvoort. Ja, daar, daar is nu geloof ik echt de hele uh, mannenkant, herenkant verdwenen. Klopt. Ja, dat is natuurlijk eeuwig ja. zonde van ja. dat soort mooie clubs dat dat gebeurt. absoluut En vandaar dat wij proberen daar al vooruit te zijn. En nu al te beginnen met... Proberen daar, nou ja, daar ja. plannen voor te maken. Om ja. dat te voorkomen. Slim. Ja. Nou helemaal goed. Uh, je hebt me druk mee. Uh, en eh, dus hartelijk bedankt voor je komst. In ieder geval. Geen dank. En uh, heel fijn weekend nog. Ja hetzelfde. Oké okay, dan gaan we weer wat uh, muziek draaien. Heel veilig weekend. Uitgezocht door uh, Isabel Deuronson.